Na zijn onthullingen vluchtte hij van Hongkong naar Rusland. Gisteren sprak Snowden op de luchthaven nog met mensenrechtenactivisten. Washington is daar verbolgen over en zegt dat Rusland de oud-medewerker van de NSA een platform geeft voor propaganda. Wat Obama en Poetin precies hebben gezegd is niet bekend, maar er lijkt weinig vooruitgang geboekt in de kwestie. Op één dag is het twee keer misgegaan met een Boeing Dreamliner 787. Een toestel van Thomson Airways keerde met technische problemen terug naar de luchthaven in Noord-Engeland. En op Heathrow in Londen vloog een Dreamliner in brand. Niemand raakte gewond. De nieuwe Boeing Dreamliner is een tijdje aan de grond gehouden vanwege brandende accu's. Boeing paste de accu's aan en de toestellen mochten weer vliegen, maar nu ging het dus toch mis.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 Volgens Dijksma levert Nederland niet alleen een bijdrage aan meer voedselzekerheid, maar is het ook een kans voor bedrijven en organisaties met landbouwkennis om in Afrika te investeren. Het weer, wisselend bewolkt, met kans op mist, koelt af naar 10 graden. In de ochtend nog veel wolken, later op de dag schijnt ook de zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1.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 We beginnen deze uitzending met een aflevering van De Nachtzusters. De dames Kaat en Anne Schalkens maakten vijf jaar lang op Radio 1 furoren... met dat hilarische programma. De muzikale begeleiding was in handen van Mattie Poels... en Tom Seidsma schreef het korte hoorspel Het Lammetje Kato... Verslaggever Tinka ging nachtelijk Amsterdam in destijds met de vraag van de week. In deze uitzending uit januari 1998 is te gast Jeroem Reehuis. De acteur werd geboren in juli 1939. Hij overleed eerder dit jaar, dat was in mei, op 73-jarige leeftijd. Vannacht is hij er weer even met die welluidende stem en die onmiskenbare dictie. Luistert u naar De Nachtzusters. SISTER! <laughs> SISTER! <laughs> zijn ze weer, uw onovertroffen gastdames. Dit meer dan hartverwarmende tweetal. Het synoniem voor huiselijkheid, hoop en hartstocht... Kom ze met een gul applaus. Hier zijn Kaat en Anna Schalkens. Ja, ja, ja, ja, ja, u, dank u, bank u hartelijk, ja, Banku. ja, dank u, ja, Banku. Ja. Banku. Ja. Banku ja, Ze is zestig geworden. We gaan het er niet over hebben, hoor. Nee, doe dat het al de hele dag gaat het erover. Je ook al dag mevrouw. Was dit meisje nog gek of niet? Goede reis gehad? Ja, hoor. Nat geworden? Een beetje. Goed zo. Ja, je moet wat leiden als je hier komt. Leiden, leiden, leiden is altijd lekker, hè? Dat, uh, dat brengt de mensen ook een beetje bij elkaar. Goedenavond ja. allemaal en hartelijk ja. welkom hier in Studio Amstel, Amstel 80 aan de Amstel. Precies. Bij deze live-uitzending van De Nachtzusters 107 alweer. Zo veel alweer. Maar zus, reageer ja. nou eens even. Want wat ik net vroeg boven de trap. Ja, nee, nou, zo, ja, zoals u het stelde, dan heb ik dat ook. Ja? Ja. ja? U hebt dat ook, want ik denk dat. Ja. Dat je denkt van. het er, er, er, er, er een de keer wat of zo zit dat gebeurt er maar eens wat. wat. De maar eens wat. Iets, ja, iets... iets wat de mensen tot elkaar brengt, iets wat. Ja, aan de Is andere het... kant, een jaar geleden lag ik nog... toen even met dat keukentrappie lag ik. Ja, ja dat, dat was iets. Het was niet veel, maar het was iets. Toen heb ik vier weken lang niet kunnen lopen. Ik heb hem alles moeten roepen. U hebt mij yes. verzorgd de op uw manier. Ge nee, ik kon geen vin verroeren. ik was heel afhankelijk ja. van mijn gunsten. Nou, dat bracht ja. ons toch een stukje tot elkaar. Ja, dat geeft dan toch een band, hè? Dat, uh, dat versterkt het samenhorigheid. Nou, zoiets bedoel ik, zo'n impuls hebben wij nodig. Als wordt het leven saai en boekerig. Bah. Ja, ja, maar u weet, ik heb van alles te volgen geprobeerd. En u ook. Maar zo makkelijk breek je geen heup. Ach, iedereen breekt van uw leeftijd een heup. Het hele thuis heeft losse heupen. Iedereen valt ja, maar, zomaar. Zuster, om nou knikkers op de keldertrap te gaan leggen, dat vind ik dan ook ver. U bent gewoon nog te pront. U hebt het zelf toch ook geprobeerd? U bent toch ongelooflijk in de, in de sloot gereden? Ja, ja. ja. En, en toen die nacht met bagelap die trok uit met de trekken, buurman bagelap. Dus ik ga midden op de weg staan... Stond ze, hoor, met de duim omhoog, nou, Kom maar, lukken rij me maar af? Laarden. Slaat hij af. Ja, hij ging eromheen. Ja, hij wou het, het, het niet, hij wou het niet op zijn geweten hebben. Niet dat is toch... Maar het is op die manier is het ook zo Ja, dan is het ook niet echt. Het moet echt komen, het moet uit de natuur zelf komen. Iets, nou ja, wat hebben we helemaal aan die natuur? De, we hebben zelfs geen vetbollen op hoeven te hangen van de nee, winter. Nee, dat is het ook niet... en dan nog en dat is een gemis als je goed van aard bent als maar, je iemand bent die graag goed doet je. ja dat is wat wij toch zijn want wat ja. we toch hebben gepoogd toen met die dijken toen die gigantische dijk doorbraken in Limburg ja drie, Limburg twee en drie jaar geleden ja. toen wouden wij ook goed doen maar we, het ja. lukte gewoon niet nee, ja en wij zaten in een uitgelezen positie want wij wonen namelijk op een terpje Tussen de rivieren, dus het water ja. stond bijna, nou nog niet bij ons, maar het was zichtbaar in de verte. Nee, maar het was tot beest gekomen. Ja, het was tot beest, maar daarachter, nee. bij ons in de buurt, Dat niet. kwam het maar niet. En nee. wij hadden dus al een heel rampenplan opgesteld. Ja. ja we hadden al ontslakkingsruimtes ingericht, ingericht voor, de, voor slachtoffers. de slachtoffers. Ja. Paardendekens gebreid, hè, met ja. de hand. Ja. Stro klaargelegd. Stroozakken ook, dat ze die konden vullen, dat ze konden liggen en alles. Allemaal plastic tasjes wat stro in kon. Het water kwam niet verder als beest. Nee. Toen had u dat idee: de dijken doorprikken dan, hè? wat we toen ja. gedaan hebben, en dan een greppel graven tot dat ons dorp. die gul naar het dorpje, ja, naar de vaart, dat die te veel water, Zo, als u het begrijpt, hè? weet u iets van water? Dat het dan hoger communicerende vaten, enfin, u kent dat wel. Maar ja, dus dat, die dat dijken moet dan toch... Die greppel is niet helemaal diep genoeg geweest. Nee, die hebt u niet diep genoeg aan. U had iets nou ja, van die... de buldozer hoeft niet mee, maar dat hadden we wel moeten doen. Nee, maar het kwam ook, het was haastwerk, zuster, dat moet je toch s'nachts doen? Je wilt toch niet dat de mensen... Ja, ze kunnen dat helemaal verkeerd uitleggen. Ze begrijpen niet dat dat gebaseerd is op goed welwillendheid. Op, ja, dat is, dat, hebt dat je wilt helpen. En dat vatten ze dan verkeerd op. Nee dan, verkeerd op. nee, dan laatst met, met kapper Eddie. Ach ja, dat was, dat was... de kapper zo... in ons dorp. Ja. Dat zo'n jongen, weet je wel. dit. Ja. Met zo'n zo zo leren pet heeft hij altijd op. En... En, dat... zijn, en zijn kostganger ook. Ja. ja. ja. Maar goed, wij fietsten als... daar laatst langs. We waren een kooruitvoering geweest. Ik had gezongen, mijn geluisterd, Ik geluisterd. We waren nog helemaal in de wolken van die klanken. We, nou, er fiet... fiet... komt uit die kapperij een gebrul. Je wil het niet weten. Een rot geluid. wij geluid. zoiets. hier moet ingegrepen worden. Ja, is... Dus wij die deur uit de hensels getrokken. En hup, Eddy. We zagen, Eddy lag in leidende positie. Dat was schuwelijk. En wat Stefan dan met die krultang ja nou, dat... dat wil je niet weten. Hij kon niet meer slikken, hij kon niet meer zitten. We hebben nee. hem 48 uur vast moeten houden. toen ja. hebben maar weer, toen wou hij per se terug naar Stefan. Want het was liefde dit en liefde zus. Nou ja, ja, op zijn manier dan. Maar goed, dat zijn van die dingen. Dan pakken we toch zo iemand even uit de maatschappij. Van kom even gelijk, gezellig bij ons. Geniet even van ja. je rust. Maar goed, die wou naar 48 uur. Dus en zo staan mee. we altijd open voor signalen uit de samenleving. Voor wie er hulp behoeft. Dan moet ik opeens denken aan die potvissen. Ja. Ja, de... Wij kijken op televisie en dan zie je die potvissen liggen. Weet u nog, kent u nog die akelijke vissen? Ja, met ja. zo'n tranig oogje liggen. Dan, en, dan, en dan denk je hier is hulp geboden. En meteen hadden wij een rompenplan, hè, zuster? Ja. Dus ik op de trekker gesprongen erheen. Ja. Ja. Ja. U in de richting Ameland. En ja. ik tegelijkertijd een bassin gegraven. We hebben een sloot, uitgangspunt. Even gekeken in de encyclopedie hoe groot is zo'n potvis... 40 bij 5 meter, gleufje, slootje gegraven voor 50 bij 6, dat hij zich ja. nog kan kantelen. En dan, dan denk je, dat is misschien weinig voor een vis, maar nee. het is geen vis. Het is een zoogdier, zoogdier. dat ja. stond in inderdaad. Ja. Ze klopen die die hebben dus niet zoveel hadden, die hebben door. die niet nodig. <laughs> het van ja. lag klaar, hè? Afijn, ik kom grazen. daar aan in Ameland en ik zag al, hier is haast geboden, want die vis, ook, dat zag er allemaal niet meer bij. Uit? Hij uit. was er aan het uitzakken, hè? Ja, ja. Dus uh, ik heb nog, ja, die ronde palen heb ik er nog onder kunnen schuiven. Ja, ja met de trekker. En ik ja. de trekker in de een gezet. Ja, dat is allemaal mul, hè? Ja. Dus dat gaat slippen. U zat binnen de kortste keer in een soort Duits log, hè? Zo'n ja. eigen gegraven ding. Ja, ja, met die hele trekker. Door die trekker. dat boven de rand. Uit. Ja. En u had mij ook niet om te helpen. U nee. had alleen maar uw eigen vrouwkracht. ja. Dus ik denk, wat moet ik doen? Want die vishocht, dat was geen houden meer aan. Dat ding, dat moest nodig. En het werd bijna vloed. En voor je het weet, drijven ja, ze dan, dan weer af de zeeën. En ja. dan kan er weer niemand geholpen worden. Nee. Ja. Dus? Nou ja, ik denk, je moet. Ik heb mijn zuster met de mobiele phone opgeroepen. Ja. Zuster, zuster, ik red het niet. Ik trek het niet op nee. mijn eentje. Ik, Toen zijn wij ik zo eens, in paniek. Zijn we zoiets wat gaan filosoferen? En op een gegeven moment zegt mijn zuster, de Hindenburg. De Hindenburg. U, u, even uitleggen. De Hinden, iets zwaars wat de lucht in moet. De Hindenburg, de Hindenburg was zwaar. Nee. Walf is vorm. Daar is helium in gepompt. Dus ik naar de plaatselijke smid. Twee tankjes helium gehaald. Het was een goed idee. Ja, ik heb uh, alle gleuven en kieren... wat ik maar aan die dieren kon vinden, heb ja, ik wat wil en... en ze begonnen al wat los te komen, had ik het idee. Ik weet niet. Uh... Dus ik denk, ik ga nu een beetje op een afstand staan... want je weet nooit welk kant ze op gaan blijven. Uh, nou, dreigen. hebt u het gezien op tv wat uiteindelijk... Uh... <lacht> ja, naar, hè? helemaal ontploft. Ja, dus dat is ook Ik geen sigaar moeten roken daar vlakbij. Nee, dat staat er inderdaad op te roken en te doen. Maar goed, het was niet zo'n goed idee. Ze zijn ontploft, viezigheid. Ja, ja. ja dan wil je ook eens. Helpen. Maar daarom zeg ik het is saai. Het is, je hebt al je voelsprietjes staan continu open voor leed. Je voelt alles. Dat is veel, voel veel. Ja, en je wilt, je wilt uitdragen. Je wilt ja. je band met de mensheid wil je aanhalen en versterken. En, ja... Dat is... Zo zijn wij. Onze inborst is zo. Wij willen de nood lenigen. Wij zijn... Het is ons niet gauw te gek, hoor. Hoe is dat nou eigenlijk ontstaan? Want dat hebben wij toch niet van huis uit? Vader was niet zo moeder. Nee, helemaal, helemaal niet. niet. Helemaal niet. niet. Helemaal niet. niet. Die trok het stoel onder je weg... zodat je lag grappig op je stuitje viel. Ja. Nee, niet, nee, nee, die, die was waren niet, nee. niet zo. Nee. nee, dat is ontstaan, zuster. Ik weet het precies. Dat was 2 maart 1953. Ik weet het ook weer. 16. Schi. Sissie. We zouden naar Sissi naar de, ja. Hè? Ja. we zouden draaiden. Wij wilden naar Sissi. Ja, we waren gek was, op Sissi. Dat was aflevering 4. Sissi. We hadden de ja. eerste drie gezien. Dus vier ook. Wij in ja. de bioscoop. Dan wil je het niet missen. Sissi. Och Sissi. we waren gek op Sissi. Wij hadden bij wijfers. Sissi dat wil je niet meer. Nou goed, wij zaten daar. in met de society. Ja, precies. Maar goed, toen heb je toch eens de Polygo-journaal. Wat zagen wij op het Polygo-journaal? Ja. Wat verschrikkelijk. Allemaal mensen op de daken in Zeeland. Allemaal om door water omgeven. En, en koeien op de rug. En ja, opeens in het de sloeg straat. bij ons in. Hulp geboden. Ja. Hier moet... Dus wij, die bioscoop, uitgerend. Dan sterf maar, sessie We hoeven het niet te zien. Nee. Wij gaan helpen. Ja, Dat kwam toen los. En bij ons dak opgemeten. Nou, dat ja. kon heel wat volle kop. Dus we hadden niet verstevigd het dak dat er veel opkomt. Ja, Laat ze komen. Paardendekens ja. klaargelegd. Ja. Toen ja. hebben we dus met rooksignalen richting, richting Zeeland... Zeeland. ...gezijn van, komt allen hier. Komt hier. Wij hebben nog ruimte op het dak. Nou, drie, drie weken daarna was er nog geen man. Nee. Toen nee, is dus toch de burgemeester het zelf komen uitleggen? Ja, het is komen uitleggen. Ja, in die tijd had je het niet zoals nu. Dat kunnen jullie jongens zich niet voorstellen. Je hebt geen televisie. Het was dus niet meer actueel. Het was dat al het gebeurd. Maar en... toen is het gebeurd. Dus toen... is het dan zo? Wanneer komt er weer springtijd? Wanneer is het weer? eens een flinke noordwestenstormzuster. Dat je echt denkt van... Zoiets hebben we nodig. Zoiets. Precies. Dat heeft het volk nodig. Dat hebben wij nodig. Het is toch niet veel gevraagd. De maan in het zesde kwartier... Een beetje veel wind, zuidwester en een springvloed. Ja! Yeah. Oh, wanneer wordt het weer springvloed? Samen met Noordwester storm. Zand op de dijk, zo ver ik kijk, mens, dan ben ik gelijk weer in vorm. O, oh, wanneer wordt het weer springvloed? Bukt er de golf op het strand? Stijgt er het water ongehoord en doorboort menig dijk van ons land? Zullen we het nog believen? Wordt deze droom ooit waar? Brengt de mens bij elkaar Dat is waar O, oh, wanneer wordt het weer springvloed Hebben we weer eens een rand Alles is kwijt, maar net op tijd Ligt je bed hier gespreid in ons kamp O, oh, wanneer wordt het weer de springvloed, beukt er een golf op de kus? Nood en gebrek in heel het land, want de helpende hand is ons lust. Zullen we het nog beleven? Wordt deze droom ooit Dat zou, ik toch, dat zou ik graag nog eens mee willen maken. Ja, maar dan niet al die ellende natuurlijk, hè, zuster? Nee, maar die kunnen wij dan lenigen. Nee, ja, dan maar niet, deze, of niet dat soort... Dat zo nee, dat nee, niet, nee, nee, nee, maar die kunnen wij dan voor. Ja, precies. Mooi, dat is het mooie. Ja. Is een goede o, vraag van Pinka? Of meer mensen nog eens in... Uh, nee, wat ze ooit nog eens mee zouden willen maken. Of wat ze nog eens mee willen maken. Wat zou... Pinka... Wat zou jij ooit nog eens mee willen maken? Wat je tot nu toe nog niet hebt meegemaakt? Um, ik zou wel graag een keer een jaar in het Amazonegebied... bij een Indianestam willen wonen. Dat lijkt me heel leuk. Maar dan moet je springkane eten. Pinta, nee, zou je dat mee willen maken? Volgens mij eet je gewoon vis of zo dan, toch? Ja? ja, gebakken met zout en peper. Ja, wat denk jij? En is die <laughs> erop nou mooi niet? Dat is wat mijn zuster zegt. Gebakken klein modder. Wat is dat zo leuk? Ja, die lijkt me heel spannend. Ja, nou, ik zou zeggen. Vraag het buiten misschien. Ja, zijn zou jij ja. mensen Wat met een soort idee zouden we willen maken? Ja. Tot zo. Ja. En nou, we het er toch over hebben. Zo bijvoorbeeld dat je tijdens de Franse revolutie. dat je dat eens meemaakt en dat je het ziet vanuit het perspectief van, van zo'n maria Panet of zo. Ja, misschien zoiets. Ja. We hebben wel een goede gast vanavond die we dat kunnen vragen. Ja, zo'n echte lezen. acteur. Zullen ja, ja, ja, ja. ja, ja, we en gaan, gaan int introduceren? Ja, trouwens, Maester, het u voor de prachtige Prachtig. begeleiding. Ja, het was schitterend. Zelf uitgeschreven en al. Ja. Goed, ik begin. Begint u? Ja. Oké. Okay. Oprah Winfrey die kan wel janken van spijt. En Sonja Barend ziet groen van nijd. Och Jerry Springer trekt zich de haar uit de kop. En Paul de Leeuw die houdt er waarschijnlijk mee op. Katharine Keil is geheel ontdaan. Ivonie zoekt een andere baan. Van Ricky Leek is al dagen niks meer gehoord boze tongen beweren zelfmoord. Oh, Jack Spijkerman dus aan de drank en aan de pil, terwijl Paul Witteman dus nooit meer op tv wil. Deem Edna wil massaal ontslag aanvragen en Margreet Dolman enkel nog broeken dragen. Viola Holt onthoudt zich van elk commentaar en David Letterman is al weken onbereikbaar. De tolkshowwereld is onaangenaam verrast, want nooit, nooit kregen zij hem te gast. Vanavond is hij wel bij Oms de snoes, die meet hem een offer, hij koel nee. de niet Maar wat een gepraat, een woord van ons is al te veel. Want dames en heren, hier is Jérôme Rehuis van het toneel. Ja, daar is hij. Gaat u zitten. Zo. Hij zet even zijn hele prachtige wandelstok even ja. tegen hem. Met Ivoor ingelegd. Goedenavond, dames. Goedenavond, Goedenavond, meneer Rehuis. Een echte acteur aan tafel. Dat ja. doet ons goed. Een genot dat te horen. Een hele echte. Ik bedoel, wat heeft hij al niet gedaan? Televisie, toneel, theater, comedie, tragedie. En ga zo maar door. En oh, ga, ga zo maar ja. door. Hey, meneer Rehuis, we hebben hier wel wat van die soapsterretjes gehad. Maar dat is toch ander kalimper, dat, dat, dat, dat vindt u ah. toch ook, of niet? Ja, ach, men doet wat men kan, hè? Ja, ja precies. Ja, zo is het. Dat tekent de man. Ja. Dat tekent de man. Men doet met wat men kan. Even, uh, tussendoor, wilt u iets drinken, iets gebruiken? Ik heb daar nog um, een glaasje medicijn. Ja. Oh, God, ja Als het gekeken. op is, schroom ja, niet, maar. is het Hollandse cognac of Frans? Heb je je bezwaar tegen wanneer ik een sigaretje? op? Natuurlijk nee, natuurlijk. Ga ik een asbak pakken. Oh, wat heerlijk. Ja. U doet wat u kunt. Hebt u dat ook, dat hulpvaardige, zoals wij dat hebben? Absoluut, ja, He? ja, ja. Je moet mensen bijstaan in hun nodig. En, en hebt u onlangs nog mensen kunnen bijstaan in zo'n geval? Ach, men helpt oude mevrouwtjes over straat. Attendeert ze op uh, aanstellende trams. Ja, ja, dat doet u. U klopt even op het schoudertje en u zegt... Uh, Madame ja, keren. uitkijken, uitkijken. Echt waar? Ja, en wordt hangen. dat altijd in dank afgenomen? En dat wordt altijd in dank afgenomen. Altijd, ja. ja. ja. ja. Met die weluitende stem van u zegt ja, u dan... Ja, Pas oh, Pas op. Yes. Ja, ja, ja, ze kunnen we eerst wel even schrikken. Maar dan toch, na dan hersteld toch? gezin van de schrik, dan... Maar kijk, dat, dan, ja. dat maken we toch te weinig mee, gister. Ja, want u zegt net die weluidende stem. Dat, dat is iets wat mij na aan het hart ligt, meneer je -huis. Hmm. Hoe Hoe bereik je... Zelfs de achterste rij, ja zelfs het schellinkje. Kijk, wij moeten hier met microfoons een beetje behelpen. Wij trekken dat niet, maar hoe doe je dat? Dat is een geschenk wat ik van mijn ouders gekregen heb. Mijn moeder heeft een, een stem die, die zeker zes uh, kilometer draagt. Is het zo? Ja. Um, en mijn vader heeft articulatie dus. Dat, dat samen werd dat. Dat samen dat is mijn stem. En heeft de hele familie reehuis dat? Nee, ik dacht het niet. Daar moeten we wel vanaf Je U bent de gezegende. Ja, absoluut. De gezegende, mag ik wel zeggen, ja. En, en dus u kon als kind ook gerust een hele en de straat oplopen... en ver weg gaan spelen, want uw moeder kon zes kilometer. die had een rijk vermogen van te ja, dus ja. eten. Ja, absoluut. Ja, je Dat kon ging ook echt, zo. Ja, ik ben zeer vrij opgevoed. Ja, u kon ja, alle ja, kanten op, want je vond wel altijd op, weer terug. Toch, te die binding met, met Thuis, die over zes kilometer die over zes kilometer kon dragen, die stem die mij dan terugriep. En toch, je voelt je, hoe ver je ook gaat, je voelt je altijd geborgen. Ja. En, en had u dan als kleine jongen ook al meteen dat zes kilometer bereik? Of nee, nee, nee, nee, maar, maar wel gehoord? de oer om dat op te vangen. Ja. En natuurlijk, je, je registreert dat en je denkt, hoe doet ze dat toch? En af, he? En langzaam... Geleidelijk aan oefenend met een steen in de mond... als die mostenes anders. Ja. Wat dat, moet het u dat snap uitleggen, ja, niet. dat ja. snap ik niet. Ja, de die had toch ook geen stem. Die stotterde toch. En dat die, weet ik niet. Die, die, die, die, die priegelde uit. Enfin. En die, en die heeft dat uh, aan de zee oefenend met een steentje in zijn mond heeft hij dat geluid aan die stem op orde gebracht... en het geluid ontwikkeld. Maar hoe kan dat met de steen in de mond? Ja, ja, ja. Dat, is, lijkt, een... dat, dat is toch nou hoogte juist Ja, muziek, dat he? is de zaak nog moeilijker maken. En die moeilijkheid overwinnend kun je dan. Aanhouden oh, wind, oefening bij het kunst. Oh. Ja. En maar... Um, toen u dus daarmee bezig was, de mond vol steentjes... Uh, die, die stem, het kilometerbereik een beetje opvoeren... Hm. was dat al met het doel om in het theater deel te nemen? Of deed u dat gewoon zomaar uit... Uh... Ja, dat was... Um, uh, van toen ik daarmee begon, dat was vrij vroeg... maar toen ik een jaar of dertien was... en um, ik zat op een college in, in Eindhoven... en daar werd gespeeld de Faust van Goethe aan um, de Mephisto, die... Oeh, uh... hij kijkt op en de PC, je die, die Mephisto <laughs> Ja, ik deed ze even. schrik schrikt me helemaal. De kwaaie aap, de clown, die springt. Die kon in, um, in diverse cafés, kon die op tafels zo ineens vuur laten ontstaan. En alle mogelijke uh, schitterende goocheltruks ik hadden in je ik Toen dacht ik, goddurk, ik word toneelspeler. Ik dacht, op dat, dat moment ik ook. daverde het door mij heen. Ik wil ook het vuur op ik de kreeg, kreeg, vuur op tafel. En, en, en in het vuur staan er niet verbranden. Ja, ja. En, en toen was het mooi meegenomen dat u al had En Toen had net, je, dus was het mooi meegenomen dat je, dat, je, dat je wanneer het mislukt... en je staat in het vuur en, het, en je brandt toch... dat je zo hard hulp kunt roepen... Dat er onmiddellijk de, van de, van de brandweer komt. Ja, ja. Ja. Absoluut. Nee, dat voor... Hebt u zich nog meer moeten aanleren voor het uh, theater? Of... Was die stem alleen voldoende? Die stem was voldoende. Lijkt me ook wel genoeg. Ja. Toch? Wat moet Lijkt je dan? Lijkt ja. ja. Wat moet je dan meer? Nee, ja, dan ja, moet je... Ja, ik weet niet, misschien het gebaar... Dus nou, hij, het... Heeft ja. hij heeft toch armen? Hij heeft toch armen? Die heb je al, die armen heb je al. Ja, maar er zijn diverse manieren om met die armen om te gaan. Ja, ja. gaat er ja. wat kippig mee om. Ziet u dat? Nee, inderdaad, nee, nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee die, stijgt, die stijgt bijna op. Nee, vandaar dat je op de meelschool ook, uh, ja. ook ballet krijgt. Ook oh, dat je die armen... Ja, hoor, een beetje dat met je die armen een beetje behoorlijk op de baar kunt leggen. Kom nu dat, meneer? Ringer? Ja, ja, hoor, Ja, we waren uiterst slank en zeer elastisch. Ja, wat de benen kregen we moeite los op de bar. Echt wat ploppen, in één keer lag hij erop. Met zo'n majootje ook al? Met een majootje? Had wat u ook heet? een Ja, aan. ja, ja, ja. Zo lekker strak. Mm. Ja! Daar is u wel pap van, dat zie ik wel. Ja. Ja, ik heb er altijd wat moeite mee met mannen in een balletjurkje. Ja? En, ja. Vindt u dat ja, ja, vindt vindt u niet? niet? Vindt u nee, mannen? ik heb er helemaal geen. Nee, ik heb er geen moeite mee. Nee. Nee. Ja, meestal het hele pakket is dan. Uh... Je ziet meteen de afmetingen. En het is altijd zoveel. lijkt altijd zoveel, vind ik, in de majoot. ja. Dat genoot groot genoegen van velen. Hè. Ja, en hoe kan dat nou? Dat Hebt u een idee of stoppen ze er wat onder? Men, uh, ze kunnen er wat onder stoppen, maar behoorlijke balletdansers dragen hun suspans om het te ver stoppen? <tie> Ja, zo. Ja. Ik ga wat water nemen. Ik heb zelf dat nog niks te goed. drinken. Zullen we dan ondertussen, terwijl je wat water inschenkt, even naar Tinkalu. Ja. Vindt u dat goed? Ik vind het hartstikke ja, Die staat buiten met mensen. Oh, ja. Die vraagt dingen. Uh, die vraagt uh, dan, ja. Pinka? Ja, daar ben ik. Ja. Ik sta weer droog binnen, gelukkig. Oh, gelukkig. Is het nog steeds zo nat? Ja, het regent heel hard. Ja, ik straks weer op de fiets doorheen. Maar goed, Wat zou jij nog graag mee willen maken? Ik wil uh, nog heel graag grootvader worden. Van hoeveel kinderen? Uh, oh, één of twee of drie, ik weet het niet. Ik heb twee kinderen en uh, dat is heerlijk. Maar het lijkt me heerlijk om een homoseksuele grootvader te zijn. En hoe doe je dat dan? Ho maar, maar ja, die, die twee kinderen zijn er al. Dus het is kwestie dat zij nog kinderen krijgen. Het oh, is kwestie ja, ja, ja. van afwachten. Ja, daar hoeft hij zelf niks ja. aan te doen, niet meer. Nee, ik ga even verder zoeken. Hè? Maar het ja? homoseksueel homoseksuele dit bij? Dat erbij? zou jij nog graag mee willen maken? Maakt toch niet uit? Uh, is ik dat denk, anders dan? Sorry, weet ik niet. Weet ik Weet niet? niet? Een ander Wat zou jij graag mee willen Homo maken? Homo-opa. Homopa. Nou, ik vind het -opa. Zo nou, zes zes jaar een beetje. Homopa? Nou, ik fantaseer zo wat. Sorry, pinkel. Ja, dit is niet te volgen. Ik zit lekker te klepsen, maar u bent niet te horen. Ben ik niet te horen? Wat, wat zegt hij? Nou ja, er zijn al twee mensen die het niet weten. Zeg, oh. Het is Wat zou jij nog graag mee willen maken? Ik zie uh, toevallig een dame binnenkomen die een inbreng heeft geleverd. Een wat heeft oh, uh, ze? Kun je me vertellen waarom je hier uh, in huis bent eigenlijk? Om te vragen wat jij nog mee wilt maken. Wat ik voor nou, wat zou willen meemaken? Nee, gewoon in het leven. Gewoon in het leven? Tinka, kijkt hij erg glazig naar u. <lacht> nou, valt er nu wel een enorme stilte, want uh, er is een vraag... Waar... Stilte, denk ik, dat hij mee wil maken. Ik weet het niet. Nou, ik ga even verder zoeken, want ja, zoek echt, maar even nee, voor het. Nee, misschien toch een andere gelegenheid even ja, bezoeken. Ja. Tot zo. Tot zo. Ja, ja hebt, hebt u dat zoiets dat u denkt van dat zou ik nog eens mee willen maken? Een, een, een, een homo-opa worden. Ja, hoe zou u dat, dat? willen? Nee. Nee. <lacht> nu is het een steltje, enfin. Ja, <lacht> ja. ja. daar een andere gaart even voor moeten hebben. Ja, ja. Maar... Wat ik nog mee zou maken? U bent geen homo. Ha? U bent geen homoman. Dat kende ik niet. Nee. Nee, nee, want ah, u had, nee, want anders had je dat niet gezegd. Maar u hebt ook kinderen, toch? Ja. Ja, nou ja, dat, ja. ja dat kan ook. <laughs> dat, zei, dat bleek net, dat zei die man. Nee, ik, ik, ik, ik raak verstrengeld in mijn eigen stomme vraag. Sorry, meneer Rijf. Wat wou u zeggen? Ja, ik ben er toch een beetje van onderdindruk. Homoppa. homopa. homopa. Ja. Wat zou u nog eens mee willen maken, meneer Reheg? Um, daar valt u mij mee om een dak. Uh, dat ik nou, dat zijn willen 45 jaar ja, jee, kunt, kunt je... U mag er even over nadenken dat we vraagt of de maestro een klein moppie speelt. Dat u even... Het ja, even uh, ja, laat maar even een klein mopje moppie spelen. Maestro, kunt u even een klein geitje? Een hmm. klein hoeft het maar te zijn, hoor. Door wij houden van muziek, daar niet. Misschien van, nog maar. een bepaalde rol, meneer Reijs, een bepaalde ja? rol... Een bepaalde rol die u altijd nog eens wilt spelen? Of een stad die u nog een auto die u zou willen bezitten? Een merk auto dat u zou willen bezitten. Nee, nee, nee. nee. Oh, geen auto, nee. nee ik verheug mij zeer op. Um... Oh, Mattie, hij heeft het. Oh, ho, ho, bedankt. In het, in ja, het dank uh, u, najaar of het... Of het um, in het tweede deel van het komende seizoen ga ik uh, um, waarschijnlijk weer die de roos spelen. De, de, de, de, de paradox van de toneelspeler. En daar, uh, daar verheug ik mij erg op. Dat is de, een oudere acteur, een oude man die. In discussie geraakt met een jong collega. En uh, die jonge collega die denkt dat alles vanuit, uh, vanuit het gevoel geacteerd moet worden. En de oude man, de oudere acteur, die zegt: nee, nee, nee, alles gebeurt via het verstand. Je moet alles plaatsen, je moet alles. Want wanneer je vanuit je gevoel zou gaan uh, toneel spelen. dan uh, is het waarschijnlijk aan je. Ja, en je zou uh, een sterfscène moeten spelen. dan was het in één avond gedaan. En dat kan de bedoeling niet zijn, nee. en, en komt het tot een handgemeen tussen die twee? Het komt niet tot een handgemeen. Nee, nee, nee, nee, nee. Geen duel, of niet? Ah? Nee? Geen duel. Nee, geen duel. Nee, maar nee, wie nee, nee, er? nee, nee, nee, nee, nee. Ze, gaan, uh, ze gaan aan het eind, gaan ze keurig met elkaar. Zoals dat in deze kringen hoort, gaan ze met elkaar souperen. En is dat nou iets waarvan u zegt... dat is precies wat ik zelf ook vind, die rol die u speelt als oudere acteur... van je moet juist uit de ratio... Ja, uit dat vind ik, ja. Uit de ratio. Ja, vanuit de ratio. O, dat is makkelijk. Dan kan u gewoon zeggen wat u vindt. Men kan altijd zeggen wat men vindt. Maar, maar hoe maar... kunt u dan gevoel spelen, meneer Rienhuis? Het gevoel kent men. Het gevoel ken je. Het is de, de grote baaier aan, aan, aan emoties waar je uit kiest... die je gaat richten, zodat... Um, je de, de, de, de persoon. analyserend de persoon weet je wat voor gevoelens die heeft. En die kies je. En die speel je. Maar u zegt, het gevoel kent men. Niet. Maar als je 24 bent en je moet spelen dat je... Ja, dat je grootmoeder ongelooflijk naar onder de Amsterdamse tram is ja. gekomen... de paardentram, zoiets wat ook heel lang geleden... Ja. hoe weet je dan hoe dat voelt? Het gevoel kent men, zegt u. Hoe kan dat dan? Iets dat wat... is het gevoel van verlies. Wanneer je grootmoeder onder de tram komt... je houdt van je grootmoeder... Je, Daar gaan we je van ver uit. Ja. Je verlangt naar dat ze lang de leven. een homoseksuele grootmoeder? Nee. Een homoseksuele grootmoeder? Dat het okay. Nee, dat wel oké. ja, nee. het, op het ogenblik wisselt men nogal, hè. Van, van, van, van smaak. Maar, je kent dus de, de, de, de, de, de, de geplogenheden, de, de wijze waarop je tegenover die grootmoeder aankijkt. En dat wekt bepaalde, dat wekt bepaalde emoties. Die registreer je oh en die reproduceer je. Zo gaat een acteur dan te werk. Zo gaat van een acteur te Je krijgt niet meteen die, die moeder, die grootmoeder. Dat ken je dan niet, maar wel het gevoel van dat je ooit een poes hebt verloren. en dat je dat gevoel van ellende kent. Uh, oh ja, die poes die kun je dan uh, als remplaçant stellen voor, uh, voor je grootmoeder, eventueel. Maar dat is ja. met het enke acting, toch? Met het enke acting. Dat is. Uh... Dat is... Um, Stanislavski. Stanislavski. Method acting is weer iets anders. Ja. Method acting, dat is de grote, het grote verhaal van, uh, van Olivier en um, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, die, die, die filmde ze namen op de film um, uh, Marathon Man. En, uh, op een gegeven ogenblik moest Dustin Hoffman moest uitz uitzonderlijk uitgeput zijn. Ja, en wat was, deed hij? Ja. Die? die rende, die rende, die rende, die rende uren en uren lang en komt... Ja, was uit. Zo, was uitgeput, komt zo op de scène. Hij moest nog spelen. Hij moest nog spelen. Waarop Olivier zei, you just can't play it. Hij stond met te hegen ja, natuurlijk. Hij zei, waarop Olivier zei, als je vermoeid moet zijn, dan kun je dat gewoon spelen. Je weet wat vermoeidheid is. Dus dat botst ook in die film dan natuurlijk. Dat botste ja. een beetje. aan. dat is een... Uh, Hoffman hield van improviseren en... Um, dat scènes werden eindeloos uitgeprobeerd, doorgeïmproviseerd... en gedaan en gedaan, kennelijk, Hofman met de bedoeling... Uh, uh, Olivier te pakken. Olivier gaf geen krimp. Gaf geen krimp, improviseerde met Hofman... terwijl het leeftijdsverschil toch 60 jaar is, dus, was... Uh, met Hofman uren en uren, dus, enfin, 12 uur... Het bloed stond hem in de schoenen, maar hij gaf geen krimp. Dat is knap. Dat is inderdaad dat knap. Is knap. Ja. Maar is daarmee Dustin Hoffman nou een slecht acteur, bij nee, het Nee, wei. nee, nee. Vindt u niet? Nee, nee, nee, nee. Wat, Het wat? zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ach, dat is natuurlijk ook En zo. De, de wijze waarop, waarop Olivier dat deed, dat is de meest heldere, meest snelle clevere, manier. meest is, snelle... Hij is eerder klaar. Aan, ja. precies, ja. al dat gehengst. Maar, hoef, je, hoef je op een gegeven ogenblik niet te doen wanneer je, wanneer je weet hoe je tot een dergelijke uitputting uh, kunt geraken en dat kunt suggereren. Dat heet dan techniek. Dat heet de techniek. Ja, wat, dus je die term, je hebt geen idee als je het zelf nee. niet bent. Hè? Inleven, techniek. Maar u mag dat dus in dat komende. Je moet stuk... Ja, maar dat, maar natuurlijk. Bedoelt, ja, dat is jo, ik denk, Je moet inleven, moet je, dated, ja. wil, je het, wil je het technisch kunnen reproduceren? Maar, dat zijn van die woorden die gewone mensen begrijpen dat helemaal niet. Dat is gewoon een ratio-taal. Dat moet je Nee, maar u legt het goed uit, bedoel ik. Nee, u legt het goed uit, bedoel ik. Ja. Ja. Oh, dank, Dus in dat komende stuk kan u eigenlijk precies in uw rol gaan zeggen wat ja. u ook vindt. Hebt u wel eens rollen moeten spelen waarvan u denkt... dan moet ik dingen zeggen, die vind ik helemaal niet, zo. Oh ja, maar je maakt je eronder geschikt aan. In eerste instantie kies je rollen waar je. of liever gezegd, accepteer je rollen. die je leuk vindt. Of dat nu uh, een leuke karakters zijn, laten we even buiten beschouwing. maar die je leuk vindt. En um, dat kunnen ss'ers zijn. En dat kunnen um, um, um, katholieke martelaaren zijn. Ja. Huh? Of sessie huh? sessie Dat of vinden Sissi. wij zo mooi. sessie ja, ja, ja, ja, ja. Ja, We hebben ja. nee. Nee. Nee. Nee. Huh? deel 4 nog altijd niet Deel 4 hebben wij dus gemist van ja. sessie oh ja. Maar goed, dat is terzijde. Ja. En deze... deze uh, daar zet je je zinnen op en dan denk je van... Hoe ga je dat vormgeven? En de ene keer vraagt een rol dat je ontzettend uitpakt dat je ontzettend uh, erin uh, met, met barokke ja, gebaren... Ja, en, dat kan u en, goed. En dat... Ja, dat kan goed. Andere rollen die moeten zeer ingetogen zijn... omdat het karakter, die boebeleboe en dat, dat gepoest niet verdraagt. En dan doe je dat heel ingetogen met een simpel gebaar Met een minimum aan stemverheffing. En dat zijn ook... Uh, Bijvoorbeeld... Hoe zou u Sissi vertolken? ingetogen of juist heel... Sissi. Sissi. Sissi. Oh, Sissi. Ja, erin ah. voor eens altijd. Ja, Sissi. Nee, ja, je zou dan... Tomme vraag. Je zou... Dat is toch een man? Nee, nee, maar dat kan heel en goed. Dat kan toch Dat kan Dat kan dat toch toch leven? Ja, natuurlijk... ja, Je kunt mij veel wijs oh, nee, maken. In leven. inleven, dat kan niet. Je, je. hebt zeer vele vrouwenrollen gespeeld. Houd me Sie op. Ja, zeker. Oh ja, van kleine Spaanse dwergen tot de Scheherazade, die de sultan verleid, begrijp je? Oh, met, met die sjaaltjes, oh, met, ah. met die dunne vouwtjes ja, ja, met die vader en met een buikdans. Echt een buikdans. Ja, oh ja, oh ja. Maar nog dertig valletten. Dertig bijna niet te vragen. Ja, precies. Maar nou, goed. Maar Sissy, Hoe dan heb je daar een prachtig voorbeeld voor? Dat u als Romy Schneider, natuurlijk. Dat is Romy Schneider, Dat ja, is ook sissy. Heb ik al aan en dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Een beetje de ogen op, op hemels, ha? Ja. En hoe zou je dan praten, doe ik? Nou, een beetje licht, hè? Beetje. En nu is mijn stem een beetje te zwaar geworden. Na vele aan dat, ja, om dit de, de dat. lichtheid te kunnen, ja, kunnen, kunnen bereiken van een, ja. een sissie, hè? Ja? Speelt u graag, damesrollen? Ja? Vindt u dat fijner? Dat vind ik enig. Heb je nog een in de draft? fantastisch. Die wil ik nog eens ooit doen? Um, daar. De, uh, even denken. Lady Macbeth. Nou, niet Lady Macbeth. Meer de. Meer de, de, de die drieën. De wonderen. Ik heb ooit een prachtige vertolking gezien van. En daar stond ik, ik stond zelf in het stuk. Dat was Wim van de Brink die um, uh, de Spaanse hoer speelde. Um, ik was haar lievelingszoon de kwaaie pier, de, de, de, de kwaaie aap. Um, Wim was daar meesterlijk, was daar geniaal. Was die de Spaanse hoer? Een die was de Spaanse hoer, Die speelde de Spaanse dik aangekleed en um, um, nee, de twee, sorry, sorry nee, pas op de twee wezen. Was Dat hij was, de twee me, wezen? Nee, mijn fransjaer was. Ik was haar, ja, ik, ik kan was niet meer zo. volgen, want ik ken die stukken allemaal niet meer in De twee wezen, daar hebben we het over. Daar speelde daar Wim van der de Brink. Ja? Speelde hij? De speelde hij de, nee, nee, God, nee, God, nee, God, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee Nee, die speelde daar meer voor Frouchère de moeder in. De Spaanse hoer is een ander van die anecdotes stuk. die anekdotes van acteurs, ja. dat um, kun je nooit um. volgen. Maar het is leuk. Ik kan maar, niet volgen. Of, ik ken die stukken niet. Mag ik vertel? Maar vertel. goed, twee wezen. Het gaat over een... Twee kamp. wezen. Daar speelde, of aan, nogmaals, Wim Frouchère, uh, ja, mijn moeder in. Meesterlijk. En, meesterlijk, geniaal. En op een gegeven ogenblik... Um, wordt deze... Deze ondergetekende wordt doodgestoken door de kreupele broer. Maar dat was ingeleefd, hè? Ja, natuurlijk. Wat heet. Oh, wat heet. En je maakt een enorme doodsmak op de punt van, van het voortoneel. En Wim krijsend met dat grote lijf... presteerde het toen om bam bovenop me te vallen. Wat? Werkelijk. Verpletterd. Verpletterd. Compleet verpletterd. En die dacht, dat wil ik ook. Dat, dat, uh, dat, ja, dat zijn zaken. Nu is het gedaan, dacht ik. Nu sterf ik werkelijk hier op de... Ik laatste ademtocht. Mijn werd er laatste nog ademtocht dacht ik. Perft. Tot enfin, hij weer een andere zin moest zeggen. Dus ik weer verluchting kreeg. Adem. Het is een gevaarlijk vak. Het is een uiterst gevaarlijk vak. Ja, om je daar ja. even van te bekomen, dat ik even, even naar Tinka kan luisteren. Kijk, oh ja, ik deze emoties. Pika, kom er maar in, met... kindje. Kom er maar in. Wat zou jij graag mee willen maken? Nou, wat ik dus heel graag mee zou willen maken... Ik, heb, ik ben sinds kort verhuisd en ik heb laatst voor het eerst de sterren over Amsterdam gezien. En mijn plan is alle licht in Amsterdam afsluiten. Zodat de stadsbewoners eindelijk de sterrenhemel eens kunnen zien. Dus ik zoek de hoofdgraaf van het GDB. Leuk idee. Leuk idee. O, een applaus op, Geweldig. Je krijgt een applaus voor het idee. Nou, dank je wel. Leuk, hè? Heel erg uh, grappig. Jij, wat wil jij graag nog meemaken? Ik heb laatst met een aantal vriendinnen een, een, een gesprek gehad over bruiloften en hoe je dat zou willen gaan doen. En ik had een heel ja, super romantisch idee over een, een kasteel en een soort van middeleeuwse bruiloft met een, met een groot banket met van die, van die oude houten tafels en gewoon heel veel mensen kampvuren. Hou ja. toevallig van Sissy films of niet? Wat zeg je? Hou toevallig van Sissy films? Kijk voor erin vooral je dat is niet! Veel. Ja wel, ken ik wel. Maar nee, niet die sfeer. Dat vind ik weer een beetje te. Dus het mag oh, minder. iets primitiever voor mij. Oké, okay, dan minder? Ja. Nog meer? Ja, nog meer? Wat zou jij graag mee willen maken? Uh, ik hoop mijn eigen afstuderende wel eens mee te maken. Oh jee, hoe sta je ervoor dan? Nou, het gaat nog wel redelijk, maar ik denk dat het nog wel een paar jaar gaat duren. En je ziet het echt als een onmogelijke opgave? Uh, op dit moment nog <laughs> een beetje, maar ik denk over een jaar of drie dat het toch wel. Uh, Goed lukken, maar ik hoop het in ieder geval om mee te maken. Oké, okay, dankjewel. Nou, Ver, wat zou jij graag Noemtje mee willen maken? maken. Ik uh, zou een grote wereldreis willen maken. Om te ontsnappen aan de studieboeken en het harde werken. Dat uh, zou nog wel eens lekker zijn. Waarom? Vrij zijn, relaxed zijn. Niet aan, aan, aan de zorg hoeven te denken. Niet aan, aan geld, niet aan de studie, niet aan je toekomst. Maar gewoon een keer uh, het, het lekkers eruit. Oké, okay, dankjewel. Hoeps, nog eentje. Nog eentje? Ja, dan gaan wat we naar jij graag mee, mee willen maken. Er zijn twee dingen die ik eigenlijk zo, nog graag zou mee willen maken. Dat is uh, ten eerste dat ik graag een keer zou zingen voor een zaal vol mensen waar iedereen zijn mond houdt. Hij mag zo even niet. komen. En het tweede is uh, dat ik dan een keer graag dronken zou willen worden zonder echt dronken te worden. Gewoon dat ik kan drinken, blijven drinken zonder dat ik zaad word. Dat ik denk ik oh. moet naar huis. Dat ik gewoon nee, een een keer dat, gaat dat dus niet Misschien moet je dan Shandy drinken. Nee, dat ik alcohol wil drinken en dan tot morgens uh, vijf uur of zo. Dat kan ik niet. Ja, dat willen we allemaal wel, dat, dat gaat niet. Dat vind ik heel jammer dat ik het niet dat niet kan. Dat is een goed Nou, je is wel. Ja, dit waren goede, leuke, ja. leuke, ja. ja, leuke dingen. Nou, tot uh, zometeen Doei. Zo. Ja. Ja. Meneer Rehuis. <laughs> Dames. Ja, uh, wij ja, ja, zitten ja. u nu te interviewen en we horen, en de zaal hier thuis horen, uw sprekende stem. Wij zouden zo graag ook eens uw. Uw stem horen in de vorm van declameervoordragend. Vo voordragend. Uh, Wilt u een, een gedichtje horen? Ja, maak ons gek. Ja, u dat ja. Ja, is echt om je op hier te Het is een leggen. serieus gedichtje, mooi gedichtje. Van. Wat? Van Gorter. Wat een prachtig ja. instrument hebt u daar. Heel ja, klein brilletje. Ja, een heel dat klein een brilletje. brilletje. Ja, om de bril. handig mee te nemen. Prachtig, het schildpad Ga ja. Gaat u gaan. Als voor de luisteraars thuis, dat ze even weten hoe de sfeer hier is. Het heeft geen titel, het is van Herman Gorter. Het is een prachtig gedichtje. De bomen waren stil, de lucht was grijs, de heuvelen zonder wil lagen op vreemde wijs. De mannen werkten wat rondom in de aard, als groeven ze een schat, maar kalm en bedaard. Over de aarde was waarschijnlijk alles zo, de wereld en het mens gewas. Ze leven nou. Ik liep het aan te zien, bang en tevreden. Mijn voeten als goedeling liepen beneden. Ja, ik kon het allemaal begrijpen. Ja, hè? Ja, nee, mooi. Maar dat heeft te maken met hoe het gedicteerd wordt. Dat het terecht, dat je het gewoon meteen snapt. Ja, als ja. mensen het goed voordragen, dat hij wat Dat aan. de voeten ja. beneden waren, dat, ja, dat die klopt. Ja, voeten beneden lopen, ja, dat ja, is een prachtig beeld, klopt. toch? Goed, meneer Reis, we kunnen u dus in het najaar weer verwachten met Diderot? Maar, uh, de tweede helft van het seizoen, in het najaar... ga ik eerst naar uh, het Nationaal Toneel... Om opgetreden in Hamlet. Ach, wat ga gaat... als maar in wie, wie, bent u? Ik speel de toneelspeler. Ach, <laughs> nou dan kunt u hoe je van ze het Ja, hoe Kunnen ze het? Ja, en he? wie gaat het regisseren? Huh? Wie gaat het regisseren? Uh, Doesburg. Johan Dusburg. Oh, het wordt modern. Het wordt uh, uh, zoals hij heeft voorgesteld redelijk klassiek. Oh, we wachten gewoon af en we gaan allemaal... Ja, absoluut. Staat er nog meer op stapel in de toekomst? Bent u nog met iets bezig, het een of het andere... Ach, we nou, zijn Diderot. met heel veel dingen bezig, Moet zich zeer onledig houden. Uh, je schrijft wat en... Je of, zoals, je, zoals, je met, uh, zoals je met de bewerking bezig bent van, van, van, van, van Diderot. Zo, oh, die bewerkt u zelf? Hm? U hebt u zelf bewerkt? Ja, dat, dat moet je zelf bewerken. Oh, dat kunt u ook. En dat zijn dingen die... Uh, ja, de hele thematiek van Diderot kun je naar... Uh, het, het heden Ten daagse brengen. Hè? Nee, het hedendaagse brengen. En dat, hoe uh, doet u dat dan? De modernere kleding aan natuurlijk. Nee, maar je kunt ja, een beetje onzijdige kleding, maar je kunt uitgaan van, um, van, de, van, de, van de schema's van die er wel. En daar, vervreemdenderwijs, we hebben we niet voor niets prechig gehad, daar wat uh, modernere zaken in steken. En dat die... er opeens een auto langskomt. Hoor. Nou, bijvoorbeeld. Of dat je er even dat uitstapt. Is, maar... Dat je eruit stapt, het is maar toneel, ja, hoor. Ja, het is maar toneel, precies. Ja, ja heb je ja. al eens gehoord? Ja. Is dat, ja, ja, je schrik je dood. Je zit er ja. helemaal in. op. je krijgt een, ja. keer, keer, een en, klap en, in je nek. Precies. Het is maar toneel, wat zit u dan? Ja. Nou? ja. Ik dat leg weet het je En weet dat je mensen dan schreven, terug in die auto, terug. Ja, ja. ja. Je weet het toch de hele tijd dat dat het toneel is? Nee, maar je wordt zo vaak zo meegenomen dat je vergeet... In het kielzog van de verbeelding. Ja, ja, ja, in het die getoond wordt, hè Ja, wordt men meegenomen. Ja, ik heb dat nooit ja. zelf. Maar... wie is uw jongere tegenspeler in de Diderot? Um, waarschijnlijk is dat Aushen uh, De kleine, de kleine. Nou, Jullie. Ja, ik heb dat zelf nooit zo vaak dat ik me laat meeslepen door Ik ga ook haast nooit. Gaat u vaak naar de? Ik uh, ga redelijk vaak. Waar bent u wanneer last, ik daar, wanneer uh... ik daar gelegenheid voor heb, ierdaags zal ik naar de de gaan... gaan, de gaan de Hamlet van de Trust. En wat bent u het laatst nog geweest? Het laatst heb ik zelf gespeeld, dus ik heb geen gelegenheid gehad. En daarvoor? Oh, en daarvoor, ja. Maar nu grijpt u een zo ver verleden. Ach nee, ja, ja. dat is misschien erg. Ontzettend ver, ver verleden. Ja. ja. Nee, dan houden we het op die toekomst tegen. Ja het verleden kijken, vrouwen. Nee, dat moet je ook ah, niet te okay. ver weg doen. Nee, dat is ook zo. Zeg, meneer Regen. U gaat. Ja, u weet dat misschien niet, maar dit is de tune van het lammetje. Ja, weet je wel dat verhaaltje wat wij. Oh ja. He? U gaat gezellig. Want we doen. hebben u nu sprekenderwijs gehoord, declamerenderwijs. Mm. En nu graag acterenderwijs. Oh, Zet de bril ja. maar weer eens even op. Het lammetje Kato, geschreven door Tom Seisla. Hij wel eens verliefd, vroeg het lammetje Kato. Kind, vaker dan wenselijk is, zei de fazant... Maar waarom willen we dat weten? Hij keek het nog jonge lam veelbetekenend aan. Gaat het kriebelen, word je broed? Dat weet ik allemaal niet, zei het lammetje bedeest. Nou, vertel het mij genomen, omechan. Zei de fazant en hij ging er eens lekker voor zitten. Ome heb hebt wel enige ervaring op dat gebied. Ome heb de nodige inloop gehad. Het lammetje keek in de richting van de andere lammetjes... die een eindje verderop in de wei stonden... Is je verliefd, Leuk? vroeg ze ernstig. Ja, zei de fazant recht uit het hart. Hij wierp met een grier gebaar de kop in de nek en vervolgde: "Vooral als het object van begeerte nog van niks weet." Dat is eigenlijk de leukste tijd. Wachten op het teken. Zwelgen bij een onverwachte blik. Smelten weer enkel woord aan jouw gericht. Gillen van geluk. Kreipsen van ellende. Zalen gewoon. Maar wanneer komt het object van, van de begeerte het te weten? Vroeg het lammetje zich af. Geen mee hadden ze het altijd vrees. snel in de gaten heb ik vrees zei de fazand enigszins beschaamd. Ik schijn nou eenmaal niet het type van de stille te wezen. Mijn zuster zei altijd... je kunt het net zo goed laten omroepen... dan blijft het langer geheim. En, en als dan het object van de begeerte het weet? zei het lammetje en ze wierp een stilse blik... naar de lammeren aan de andere kant van de wei. Wat dan? Wat gebeurt er dan? In principe zijn er twee mogelijkheden... Of het slachtoffer van je devotie is gewillig. En fase 2 gaat in werking. Of je krijgt een ram voor je snavel. Het lammetje raakte even in verwarring bij het woord ram. Hm? Maar de verzand ging alweer verder. <tieden> De optie van de willige partij is natuurlijk het aantrekkelijkst. Hoewel daarbinnen ook minder plezierige varianten denkbaar zijn. Zo herinner ik me een uiterst kortstondige affaire... die eigenlijk weinig verschilde van de ramboeje snavel. Behalve dan dat hij aan het andere uiteinde van het lichaam plaatsvond. Maar ja, als jonge hem kan je een veertje laten vallen, niet meer? En dan heb jij ook willige... God, die, die wel plezierig waren. Nee, het plakband op mijn snavel als het iets zo is. Ha? Ik heb heel wat suiker goed uitgedeeld. Ha? Ik heb ik een polio, die heb een lolly, En aan de ontvangstzijde had ik ook niet te klagen. Menig sperpotje... Potje, Menig sperpotje werd minder goed gevuld. Dus... Um... Zo'n kan heel leuk zijn, concludeerde het lammetje voorzichtig. Neem me niet kwijt, zei de fazant. Maar ik zie daar een goddelijk jonge verschijning uit het naburig woud. En op mijn leeftijd moet je prikken als het sebbeltje treft. <gülh> de fazant stof weg. Het lammetje wende haar blik naar de andere lammeren. Ze had nog geen keus gemaakt. Ze vroeg zich af wie een... ...willige partij zou zijn. Ja, meneer Deer, daar gaan we even verklappen. Ja, prachtige fazant. Ja. Dat... Zo gaat het dus, want u bent nooit een fazant geweest... ...en toch leeft u zich in. Ja, nog een blikkelijke snavel, ja, u, u voelt op de veren al uw rug, De, de veren voel je op je rug en je nek en afval. Of... En vindt u het, vindt het ook leuk om te doen, volgens ja, mij. Ja? Leuk, ja. Ja, u bent een, een, een artiest die er ook plezier in heeft. Dat je is... moet het plezier hebben, anders, anders, anders kunnen mensen in de zaal er met plezier aan beleven. Nee, want je hebt ook van die leidende acteurs... Die o, jassen, leidende hebt kunstenaars, leidende ja, kunstenaars. Leidende ja, als oh, oh, ja, ja, ja, Moet je dan Jasses. af en dan zitten kijken als publiek? Of dat is ook niet. Oh. Maar als, als u geen acteur was geworden, dat wil ik nog graag weten, wat was u dan geworden? Ik zou het niet weten. Het was voor u de enige mogelijkheid. Ja, het, het enige, bovendien Op de planken met eerst spelen is alles. Ik bedoel, je kunt alle mogelijke. Was... zaken doen dan. Hè? Ja. Dus je kan. Ja, zijn wie je wilt. Ja, je kan dan weer een grootvader. ja, precies. Je zit niet om een beroepje. of om een, uh, een sociale status verlegen. of je kunt het spelen. Ja, je kan inderdaad arts zijn, doet daar. Ja. zonder de vogelierd Zonder hebben. Ja. Nou, nou dat, is, dat is een cadeau waard. Absoluut we hey, willen u heel hartelijk danken voor dit. Ja, u hebt het heel erg gezellig opgeluisterd als programmaatje. Het is meestal ja. wat saai, maar het was nu... Ja, het had, had wat, wat, had wat diepgang oh en, en het was prank. En we hebben er wat van geleerd. Ja, hier is een cadeau, het is een fles. Dames, mag ik u hartelijk danken voor dit prachtige cadeau. Het is een hele dure rode fles wijn. Ja, dat ja. uh, is een gouden ton. Ja, precies. En ja. recht uit het hart. Recht kardoor. uit het hart, ja. Dan, zodat u zich ons nog heel lang zult herinneren. Een beeldenis van ons beiden. Kent u het principe placemat? Een placemat? We dachten, ja. u bent misschien wat archaïsch, maar misschien is het toch wel leuk dat u van een placemat oh, ja. gaat oh, eten. Oh ja, ja, ja. Het ja, schilt ja. een tafelkleed. Oh, dat zal het diner al uh, um, uh, Het is met Dat is de beeldenis. smakelijker maken aan. Nou, ja, dat, dat u... kunt u altijd... Ja, ja, ja. Ideeën. Nee, dat is fantastisch. Goed. Ik dank u zeer hartelijk voor deze wij prachtige cadeaus. enorm hard. U mag weer even lekker in de zaal gaan zitten. Ja, ja, wij draaien er nog een punt aan. Dank ja, u wel, meneer Zumpre. Ja, ja, ja. Hij is gewoon niet. Ja, ja, ja. ja. Meneer heeft heel wat te dragen. De arme ja. vol cadeaus. Ja. Tussen nou, even erop terugkomen. Kijk, zo'n springtijd... dat is niet gauw te verwachten. Ik had er heel niet aan gedacht dat het leven zo saai was. En het is nu, nu begint het saaie leven weer, ja. Ja, ja. Dan heb je een gast, dan gaat die gaat hij weer weg. Dan zit je er zelf weer. Ja, morgen dag, maar niet echt. Dus is ook niks aan. Maar wat, wat het leuke is van... Kijk, je hebt volk om je heen op de boerderij. Het dak zit vol, de runderen, de stallen zitten vol Dat is ook het aantrekkelijke van zo'n ramp. Maar dat kan je ook zelf creëren. Bijvoorbeeld door een camping te beginnen. Nee, gaat nee. Ja, met... met zomergasten. Maar hoe weten die mensen dat ze bij ons kunnen wezen? Dan moeten we de gaan maken. Als dat nu even omroepen... voor den volken... in april gaan we open, mensen, in april. Ja, nou... Ja, u overvalt me. elke dag slechts twee uur corvée munt het voor douchen, en wc en ook drink water vers uit de goot bij camping de sloot komt u liever met de tent. Kamperen kost geen cent. U dus staat van de prijs verstelt we. Een enkel haring geldt en op de schaduw zit accijns en ook BTW als de zon schijnt en dan maar met stromend water en niet duur, hier en daar, ja, wat kleine procentjes oh, dan is er nog een heffing op vogelgefluit, toegevoegde de Sloot en kom, kom met het hele gezin. We accepteren chip, chipkot en pin, maar ook in een wijdreffelijk check. En natuurlijk kan het ook cash, ik zeg: Komt alle klein en groot naar Camping de Sloot. U heeft geluisterd naar de Nachtzusters, eerder uitgezonden in 1998. En daaraan werkten mee Peter Ribbens, Max Rozebeek, Matti Poels... Tom Seidsma, Tinka van Hulsen, Rogier Dijkman, Liesbeth en Mario van de Bar... Ottolien Boeschoten, Jet van Boksel en ik zwierf daar geloof ik toen zelf ook nog rond. Te gast was Jeroen Rehuis met zijn onnavolgbare stemgeluid en Dixie, de acteur. werd geboren in juli 1939. Hij is niet heel erg oud geworden. Hij overleed in mei van dit jaar op 73-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. Als u vragen of opmerkingen heeft... dan kunt u die mailen naar woord.vpiro.nl. En zou u iets willen terugluisteren? Dat kan via onze openbare Facebookpagina. En dat is facebook.com woord.nl. En daar kunt u natuurlijk ook een bericht achterlaten... Het is één minuut voor drie en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder. In het komende uur een radiofonische reconstructie van het Rivonia-proces. In 1964 werd bij dat proces onder meer Nelson Mandela tot levenslang veroordeeld. Graag tot zometeen.